Strijders van de Libische Overgangsraad houden nog altijd het Gaddafi-bolwerk Bani Walid omsingeld. Ze zouden de stad inmiddels in het noorden zijn binnengegaan... en vechten met Gadda Gaddafi-getrouwe sluipschutters. Een van de zoons van Muammar Gaddafi, de 36-jarige Saadi, is in Niger. Dat heeft de Nigerese minister van Justitie gezegd. Regeringsmilitairen onderschepten in het noorden van Niger een konvooi van Saadi en acht anderen.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 Als Willem het had gehaald, was hij de eerste Nederlandse burgemeester in Duitsland geweest. De politie heeft vrijwel de hele dag in de buurt van Zeewolde gezocht naar een man uit Nijkerk. De man van 42 ging gisteren van huis op zijn mountainbike en sindsdien is niets meer van hem vernomen. Gisteravond werd er ook al gezocht met auto's en een helikopter. Vandaag werd het gebied bij Zeewolde uitgekampt met crossmotoren, speurhonden en een peloton van de mobiele eenheid. Vanmiddag werden de mountainbike en een paar kledingstukken gevonden. Ook in een nationaal park bij Herkenbos in Limburg is tot het donker werd gezocht naar een vermiste man. Het is een militair van dertig die vrijdagmiddag verdween in het bosrijke gebied. In een bos bij Veldhoven is het lichaam van een man gevonden. Het is vermoedelijk de vader van het jongetje van een dat gisteren in Veldhoven door een misdrijf om het leven kwam. De politie denkt dat de man zelfmoord heeft gepleegd, maar wil andere oorzaken nog niet uitsluiten. De vader wordt ervan verdacht dat hij betrokken was bij de dood van het kind.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 De eindzegen in de Vuelta ging naar de Spanjaard Juan José Cobo. Mollema eindigt in het algemeen klassement als vierde. De Amsterdam Pirates hebben voor de vierde keer de nationale honkbaltitel veroverd. Ze versloegen in eigen huis pioniers uit Hoofddorp met 10-2 en wonnen daardoor de Hollandseries met 4-1. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 13 graden. Morgen begint de dag nog droog en met wat zon. Later raakt het opnieuw bewolkt en volgt er wat regen en motregen. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Na morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie, er staat een file op de A1 Hengelo richting Apeldoorn... tussen Twello en de afrit Voorst, twee kilometer doorwegwerkzaamheden. En de A2 tussen Den Bosch en Utrecht is dicht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Oude Rijn. En dat was de verkeersinformatie.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van radio en tv... de krant van morgen en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit John Jansen van Galen. Mag ik als laatste Nederlander nou ook nog vertellen waar ik precies tien jaar geleden was? In Fort Voordorp bij Utrecht. Als spreekstalmeester bij een feestcongres over de Hollandse waterlinie. Er is geen televisie in zo'n fort, dus het ging gewoon door... Van buiten drongen soms vage signalen van onheil tot ons door. En de borrel na afloop ging ook gewoon door. Al vroeg de organisatie iedereen een beetje voor te maken, dan kon men thuis TV kijken. Dus mijn herinnering aan 11 september is vooral dat ik te vlug achter elkaar drie glazen wijn heb gedronken. Hey.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 Gabriel Rios, Broad Daylight. Het is een en al terugblik vanavond in het oog. En ja, wij gaan ook naar New York. Niet voor de herdenking van 9-11, maar oneerbiedig genoeg... voor de damesfinale van het US Open tennis. Serena Williams tegen Samantha Sousour. Marcella Mesker is daarbij. Voor de terugblik op 9-11 gaan wij voor de afwisseling nu eens naar Afghanistan. Wordt daar ook herdacht? Ik vraag het correspondent Lucas Waagmeester. En... Hoe ziet het er daar nu uit? Dat vraag ik Ton Koene, fotograaf van het prachtboek Afghanistan ongecensureerd. En acteur Willem Nijholt blikt terug op zijn hele leven in met bonzend hart Brieven aan Hella Hellahazen, terug onder meer naar Nederlands-Indië. Nijholt komt hier. Om vijf voor twaalf, wat moesten die blauwe lintjes toch bij de herdenking van 9-11? Eerste kranten vanmorgen vroeg, nu het nieuws van heden. Zondag 11 september. Ten years have passed since a perfect blue sky turned into the blackest of nights. Gordon A. Amath Jr. Edelmero Abad. Marie Rose... God is our refuge and strength. A very present help in trouble heinrich bernard ackerman paul aquaviva 9-11 was not only an attack on new york and on the united states it struck at the heart of the entire world on that day we lost mothers and fathers sons and daughters And today we remember and we honor them all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 And we will always live our lives. Live, love, and laugh. And just know that you are the joy of our lives. The love in our hearts will bridge a distance to where you are. Peace, my brother. Dad, I'm still learning to cook, but I'm working on it. We miss you. May we someday learn to live in peace. The words of the prophets are written on the subway We got your back. God bless New York City. God bless the United States of America. Oh, silence. En dat was het nieuws vandaag op Radio en TV. En Marielle Hageman hier naast me heeft de kranten vanmorgen vroeg al doorgenomen... en begint nu haar overzicht daarvan voor te lezen. De Telegraaf neemt alvast een voorschot op de vergadering van de vakcentrale FNV morgen, waarin een besluit moet worden genomen over het pensioenakkoord. De krant denkt de uitkomst al te weten. De kans dat de centrale instemt is praktisch nul, omdat de belangrijkste bonden tegen het akkoord zijn. En dan is voor de Telegraaf de vraag wat minister Kamp nu gaat doen. Hij heeft steeds gezegd dat hij de kabinetsplannen gaat uitvoeren als er geen akkoord komt. Maar volgens de krant weet Kamp ook dat de kabinetsplannen veel verzet oproepen. Massale stakingen en forse looneisen liggen dan op de loer. De Telegraaf spreekt de hoop uit dat de vakcentrale FNV nog één poging doet om nog tot een akkoord te komen. Spits meent dat het niet ondenkbaar is dat de FNV scheurt door de onderlinge verdeeldheid. Er zijn harde woorden gevallen en sommige bestuurders zijn al maanden niet meer on speaking terms. De krant heeft van ingewijden gehoord dat voorzitter, voorzitter Agnes Jongerius tot het gaatje wil gaan, maar dat ze zich ermee heeft verzoend dat de pensioendiscussie het einde van haar FNV-loopbaan kan worden. Spits tipt ook al een opvolger, de voorzitter van FNV Bouw, John Kerstens. In het Financiële Dagblad aandacht voor een onbekend belastingparadijs... dat we maar al te goed kennen, Nederland. Het FD schrijft dat van heinde en verre de groten van de wereldeconomie... geldstromen via brievenbusfirma's in Nederland heen en weer sturen. Dat spaart ze in eigen land vennootschapsbelasting uit. Het gaat om hele grote bedragen die Nederland passeren. Vorig jaar lieten bedrijven... 10.000 miljard euro door hun papieren Nederlandse dochters stromen, meer dan twee keer zoveel als acht jaar geleden. Het FD weet niet hoeveel belasting hierdoor wordt ontdoken. Wel dat juristen en adviseurs in Amsterdam er een goede boterham aan verdienen. In de Volkskrant houdt hoogleraar Theo Schuit een pleidooi voor de uitgifte van aandelen door universiteiten, zodat de belegger de wetenschap kan helpen. Schuit denkt dat universiteiten tussen de 50 en 100 miljoen euro per jaar meer in onderzoek kunnen steken als ze particuliere investeerders trekken. De hoogleraar vindt dat de overheid met gunstiger fiscale maatregelen moet komen voor investeerders in bijvoorbeeld een mobiele kunstnier of kankeronderzoek. Schuit verwacht dat het rendement ongeveer de inflatie zal compenseren. Maar het zal investeerders vooral een goed gevoel geven... om de wetenschap vooruit te helpen, denkt hij. In Spits vertelt de Haagse officier van justitie Daan de Jong... hoe hij vrijdag opgelucht ademhaalde. Na een week werd hij verlost van zijn elektronische enkelband. De officier ging in op een aanbod van de reclassering... om eens mee te maken wat dat is, elektronisch toezicht. De Jong mocht s'avonds zijn huis niet uit zich niet vertonen in de binnenstad van Den Haag... en niet in het centrum van zijn woonplaats. Omdat jong toch naar zijn werk moest... begon zijn enkelband in de ochtendspits op stations, station Hollandspoor... onbedaarlijk te piepen. En moest hij vervolgens met een semafoon in de weer... om de reclassering te melden waar hij was. De enkelband heeft een flinke impact op de psyche, ondervond de officier. Ik heb echt het gevoel dat ik continu in de gaten werd gehouden. Ik rijd nooit te hard, maar toen zeker niet. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Oh, feels like autum's back again so soon. I see my father sun in gray and her silver moon.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 Bijzonder, Lee Hoor is dat, een Australische singer-songwriter... met het nummer Autumn Flow. Uh, vandaag waren de ogen van de wereld gericht op New York... waar de aanslagen van 9-11 werden herdacht. Wij kijken eens de andere kant op naar Afghanistan. Eerder vanavond sprak ik met nos correspondent Lucas Waagmeester in Kabul. Lucas, in het journaal vertelde je dat er in Kabul nauwelijks aandacht is voor 9-11. Is er in geen enkel opzicht aandacht voor... Nee, er is hier nagenoeg niets van te merken. Het leeft niet. Hè. Uh, wat hier eigenlijk veel meer leeft, is een andere gebeurtenis van precies tien jaar geleden... die natuurlijk zeker wel te maken heeft met 11 september. De moord op Ahmad Shah Massoud op 9 september 2001. Uh, die was hier uh, flink in het nieuws en onder de aandacht uh, de afgelopen dagen. Uh, grote herdenking in Kabul taboe. Eer gisteren. Er wordt veel over gepraat. Hoe ging die moord precies in zijn werk ook weer? Ja, dat is het, was het werk van twee mannen die zich voordeden als journalisten. Die, uh, die zijn op uh, Massoud afgegaan hebben een interview aangevraagd. Ontzettend lang uh, over Gezoebat. Uh, Massoud was natuurlijk verschrikkelijk bang voor zijn veiligheid. Maar uiteindelijk hebben die mannen erin geslaagd om, uh, om uh, het complex van Massoud binnen te komen. Langs de veiligheidsmaatregelen. Ze hadden een bom verstopt in hun camera en die is dus tijdens dat interview afgegaan. Er zijn uh, meerdere gewonden bijgevallen, maar uh, Massoud zelf is daar dus bij omgekomen. Massoud leidde destijds het verzet tegen het Taliban-regime voor uh, september 2001. Hij was de generaal die de verschillende facties en strijdgroepen in Afghanistan wist te verenigen in de Noordelijke Alliantie. Hij wist te voorkomen dat de Taliban zelfs heel Afghanistan in handen hadden. De delen in het noorden, zoals uh, de ons welbekende provincie Kunduz, uh, was altijd nog in handen van de Noordelijke Alliantie. Massoud is verschrikkelijk populair nog steeds. Zijn portret hangt overal, het is een charismatische man geweest aan wie deze dagen hier in Kabul uh, meer wordt teruggedacht inderdaad dan aan die Al-Qaeda-aanslagen uh, in Amerika. Ja, maar je zei het had wel iets te maken met die Al-Qaeda-aanslagen van 9-11. Uh, wat dan precies? Ja, er wordt vanuit gegaan dat die uh, moordaanslag op Massoud een soort cadeautje was... van Osama Bin Laden aan zijn gastheren in Afghanistan, hè, de Taliban. Een cadeautje uh, in de opmaat naar die aanslagen in Amerika. En tegelijkertijd ook wel een tactische zet omdat om er uh, vanuit werd gegaan uh, dat de Amerikanen uh, toch wel zouden gaan proberen... de Taliban aan te pakken na die aanslag. Uh, en, en, en de enige die hen daarbij echt zou kunnen helpen, dat was uh, Ahmad Shah Massoud. Dus knap eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de Amerikanen... er in de maanden na 11 september in geslaagd zijn. Ook zonder Massoud aan het hoofd die uh, Noordelijke Alliantie... tot een krachtige eenheid te maken als wapen tegen de Taliban. We weten natuurlijk uh, al twee maanden na 11 september... Denderde de Noordelijke Alliantie Kaboel binnen met hulp uh, van de Amerikanen? Ja, het is daar opnieuw een weekend uh, vol geweld geweest. Er zijn bij aanslagen tien doden gevallen en honderd gewonden. De aanslag op de NAVO-basis is geclaimd door de Taliban onder verwijzing naar 9-11. Hoe denken Afghanen tegenwoordig eigenlijk over de Taliban? Ja, nee. Nou ja... Ja, de Taliban hebben natuurlijk nooit uh, echt oog gehad voor het winnen van hart and mind, hè, zou ik maar zeggen. Hè. Hun regime uh, uh, was voor de meeste Afghanen vooral een schrikbewind. Uh, de bevrijding, zoals we net zeiden twee maanden na, 11 september, uh, met de hulp van de Amerikanen, werd echt ervaren als een bevrijding. Hè. Mensen waren verschrikkelijk blij dat de Taliban toen waren verdreven. Uh, Inmiddels uh, zijn die bevrijders ook verschrikkelijk impopulair. Afghanen zijn de laatste jaren de buitenlanders uh, met de Amerikanen voorop. Echt gaan haten. Hè? De Taliban wordt meer gezien als een van de boosdoeners in dit conflict. Er zijn er inmiddels meer. Uh, ook de regering is alleen maar met zichzelf bezig, wordt hier gezegd. Um, uh, ook de internationale troepenmacht, zoals gezegd, is zeer on onpopulair. Afghanen zijn, zijn wel bang voor het moment dat die internationale troepen verdwijnen. Uh, maar dat heeft nog maar deels met de Taliban te maken, eigenlijk. Hè? Ook wel uh, heeft dat niet te maken inmiddels met al die anderen die op een steeds meer en steeds rigoureuzere manier... Uh, strijden om de macht in het land. Dank, Lucas Waagmeester. In de studio hier, Ton Koenen, woont in Kabul... werkt onder meer voor de Volkskrant... en eerder 16 jaar lang voor Artsen Zonder Grenzen... leerde zichzelf fotograferen. en nu verschijnt morgen zijn fotoboek... Uh, Afghanistan ongecensureerd. Welkom. Dank je. Ik heb je even naar Waagmeester zitten luisteren. Wat kwam er bij je op? Nou, wat mij wel opvalt, is dat... In, in, in Kabul en ook in alle andere steden in Afghanistan... er is ontzettend veel politie en militairen en overal zijn checkpoints. En zelfs als je naar een cafeetje gaat of gewoon een koffie wil drinken... moet je door die, be, door die bewaking heen. En dan moet ik ook altijd mijn camera laten zien dat het een echte camera is... en niet een, een fake camera met een bom erin. Ja. Dus daar zijn ze toch wel nog steeds van onder ja, ja. de indruk van die techniek. Ja. Maar Afghanistan ongecensureerd, waar, waar slaat het ongecensureerd in dat verband ook? Nou, ik heb het ongecensureerd genoemd... omdat ik eh, met name de, de, mijn observaties... en ook de meningen van de Afghanen in dit boek heb eh, proberen eh, te, te laten spreken. Eh, we, worden toch, we staan toch wel bloot eh, aan, aan propaganda van, van politiek... van westerse politiek, van westerse eh, defensie... Uh, ook van, van, van extremistische propaganda. En ik wilde gewoon een, een beeld geven wat de werkelijkheid is. Ja. Uh, zoals mensen het zien, zoals mensen het beleven in Afghanistan. Dus ja. zonder enige vorm van propaganda. Ah, dat beeld van de, van de werkelijkheid is prachtig. Je zou er zo heen willen. Ja. En ook vaak heel verrassend. Zullen we even een paar foto's doornemen? Hier. Dat is... Uh, wat zien we hier? Boerka. Dat, dat zijn twee vrouwen in Boerka's die in, een, uh, in Kabul voor een... Uh, moderne schoenenwinkels staan. En, ja, heel uh, moderne schoenen. Ja, maar de meeste vrouwen die hebben ook uh, uh, ontzettend mooie kleding... onder die boerka's aan. Dat verwacht je misschien niet. Maar de echte, veel sieraden, um, mooiste kleding, veel glitter en, en glamour. En uh, ja, maar ja, als, als, als buitenstaander zie je dat natuurlijk nee. niet. Maar zodra ze binnenkomen, gaat de boerka af. En, dan, uh, en hier een zeer gespeerde bodybuilder? Ja, bodybuilding, dat is uh, de nieuwste rage in Afghanistan... Uh, veel jonge jongens die, uh, die doen dat. omdat ze daar Dat is eigenlijk een van de weinige dingen waar ze zeggenschap over hebben. Over hun eigen lichaam. Want verder wordt alles bepaald door hun familie. Wie ze trouwen, waar ze moeten werken, uh, waar ze wonen, etc. Ja. Heel verrassend. Hier, uh, wat is het? 100, uh, ja. Dansende homo's. Ja, dat, dat eh, verwacht je al helemaal niet. Nee, he, dat, in klopt. nee dat klopt. Uh, de homofilie, homofilie is, is, is, een, is, is een ze zijn heel dubbel erin. Uh, een vriend van mij zei ooit... Uh, een vis weet niet wat water is. En uh, je ziet ontzettend veel mannen ook... die zich opmaken met, met nagellak en, en, en met, sharkkol, ja. met, met houtskool. Hier, een om pagina verder. Ja, helemaal om de ogen mooi een houtskool. Militair en militair, notabene. Ja, met henna-nagels. En dat is gewoon geaccepteerd. Niemand pest hun. Hoor. Dus ze zijn wel heel erg tegen homofilie. Maar op hetzelfde moment vindt het gewoon op grote schaal plaats. En het is geen enkel probleem als je maar al niet noemt. Dan heb je die, die verkeerde indruk die wij hebben van Afghanistan. Ja. Die nou, je ik zal je, wegnemen. Ik zal je vertellen, ik werkte ook in 1996 in Afghanistan. En werkte ik ook samen met de Taliban. Zij waren dan heer en meester. En zij maakten zich ook op. En zij zaten ook te vlichten met mij. Ja, en, dat, ja. uh, en dat zijn dan de Taliban die, die zo extreem zijn in hun opvattingen. Even kijken, even bladeren hoor. 63, daar zien we. Uh politie-recruiten die uh, les krijgen met Playmobil. Ja, dat dat is, is. Dat is een deze foto is in Kunduz gemaakt. En dat zijn Afghaanse politiemannen die worden getraind door Duitse... Uh, militairen en nu nog, dus, door militairen. nu nog door Duitse militairen, en dat is een grote tafel met, met zand erin en wat, wat plastic boompjes. En dan zitten staan ze allemaal omheen en dan leren ze tactisch bewegen, uh, zo heet die les. En dan gaan ze met Tactisch bewegen, tactisch bewegen. En dan gaan ze dus als je iemand moet overmeesteren, en dat doen ze met met behulp van Playmobil-poppetjes en autootjes. Dus ja, dat, uh, heel leerzaam van minister Hans Hillen. En, ja, en uh, ja, hier. Dit vond ik ook mooi. Ja, dat, dat schietoefeningen zijn, met? Dit zijn uh, ook uh, Afghaanse politiemannen in training. En die krijgen houten geweren. Dat is gewoon uit, uit tripec, triplex uh, gezaagd. En de reden waarom die uh, met houten geweertjes uh, oefenen. is, is uh, om twee redenen. Ten eerste is omdat ze heel, heel slecht met wapens kunnen omgaan. Dus ze schieten zich vaak in hun eigen voet. Dus dat is al een oh, voorzorgsmaatregel. Ja. Maar nog een belangrijkere reden is dat zij. Uh, uh, vaak het vuur openen op trainers van westerse militairen. Dus ze, er is ook een heel groot wantrouwen naar politieagenten. Ja. Er zijn ook heel veel sympathisanten van de Taliban natuurlijk, of infiltranten van de Taliban uh, in het politiekorps, uh, Afghaanse politiekorps. En het komt geregeld voor dat, uh, dat zij uh, het, het vuur openen. Dus ja. vandaaruit dat ze, dat ze alleen maar houten geweertjes krijgen om te oefenen. En Dit is echt een aangrijpende foto. Een heel klein jongetje, ja. ik denk vier of drie. Ja, hij is heel klein. Met ja. twee beenprotheses. Zeg. Ja. Maar dit is in het, deze foto is gemaakt in het uh, orthopedisch centrum van het uh, internationale Rode Kruis. En uh, landmijnen is een on, onwijs groot probleem in Afghanistan. Er liggen nog 10 miljoen mijnen. Uh, door verschillende oorlogen uh, en elke dag komen daar tientallen mensen binnen. Die... Elke dag, tientallen mensen. Elke dag. En het zijn gewoon boertjes die op het veld aan het werken zijn of of of reizigers die uh, die, die die ja langs de weg lopen of, of uh, op, op, op een gegeven moment uh, moeten plassen langs de kant van de weg en op een mijn stappen. Ja. En en ja, deze deze protheses die worden gemaakt van hoogwaardige plastic, maar uh, Tien jaar geleden, toen, toen was dat er nog niet, toen maakten ze protheses van, van kunststof uh, gesmolten uit uh, uh, Russische tanks. Ja. En, uh, oh. Maar goed, het, het is een. En zou je moeten oh. zeggen dat deze jongen, uh, hoe raar het ook klinkt, nog geluk heeft gehad dat hij überhaupt beenprotheses krijgt? Of ja. is dat nu. Nou ja, is dat een vrucht toch uh, van de afgelopen tien jaar dat, veel, dat de gezondheidszorg veel beter is? Nee, nee, nee, de gezondheidszorg ligt echt op zijn gat. Oh. Uh, maar dat, dat, dat geldt voor de meeste voorzieningen in Afghanistan. Het gaat, het gaat helemaal niet zo goed uh, wat ze ons willen laten geloven. Het, uh, de gezondheidszorg is zeker... In de steden zijn er wel redelijk goede ziekenhuizen. Maar in de, op het platteland uh, wil geen arts werken, geen Afghaanse arts. En, en hulporganisaties komen er heel moeilijk omdat, omdat het onveilig is. Uh, de Taliban zijn nog heel actief in Afghanistan... En het, het is, uh, er zijn geen medicijnen. Ik ben zelf in het ziekenhuis geweest van Assen zonder grenzen. Daar heb ik een week meegelopen, ja. gefotografeerd. En ze hadden onwijs grote problemen met alleen het invoeren van medicijnen... om genoeg medicijnen voor hun patiënten te krijgen. Dus het is ontzettend moeilijk werken, ook voor, voor medici... In, uh, op het platteland in Afghanistan. Het klinkt alsof u na tien jaar uh, eigenlijk nauwelijks van vooruitgang kan spreken. Nou ja, dat, ik denk dat als je de gemiddelde Afghaan op straat vraagt... Van, vind je nou dat er veel verbeterd is, dan zal die zeker nee zeggen. De, de werkloosheid is nog steeds... Maar wat zeg uh, jij? Ja, nou, ik, ik ben... Ja, <laughs> goed... Kijk, ik, ik, eh, ik luister natuurlijk naar, naar heel veel Afghaan, Afghaanse mensen waarmee we, waar we, we, we spreken. Maar ik, ik, ja, ik zie dat ook wel. Ik ben er tien jaar, vijftien jaar geleden ook geweest. En ik zie niet heel veel verschillen. Hè? Nee. U hebt in de tijd voor Uitse zonder Grenzen ja. gewerkt, heel lang, ook daar. Ja? Ja. En waarom bent u overgeschakeld op fotograferen? Nou, ik, ik heb met heel veel plezier van Assen Zonder gewerkt. En ik, heb, ik draag nog steeds een heel warm hart toe. Maar ik heb het 16 jaar uh, gedaan in conflictlanden. En ik was er op een gegeven moment... Onder meer uh, in Afghanistan. Uh, onder meer in Afghanistan. Ja. Meestal een jaar in, in Somalië of Angola of, of waar dan ook. En dan ga je weer door naar het volgende land. En het, het is heel vermoeiend. En ik, uh, ik miste ook wel de creativiteit. Ik wilde iets nieuws met mijn leven ja. doen. En uh, ik, ik heb altijd een grote passie gehad voor fotografie. En, uh, en ik ga nog steeds, steeds naar dezelfde landen waar ja. ik uh, voorheen ook voor achter zonder grenzen werkte. Maar je kunt zeggen, medici dragen iets heel concreets bij, namelijk genezing. Uh, wat draagt een fotograaf bij? Nou, wat uh, kan een uh, fotograaf <laughs> bij? De... Maar ja, wat goed. hebt u geprobeerd bij te dragen? Nou, weet je, ik, ik, ik, ik, ik fotografeer uh, uh, in Afghanistan voor de Volkskrant... en dat, dat uh, doe ik uh, voor artikels van Nathalie Rijten, de correspondent. Dus ik probeer ja. natuurlijk wel ook uh, het, het nieuws te maken in Afghanistan. En, en, ja, maar, maar dat ja, is nieuws voor ons. Ja. Ja. Hebben wat hebben de Afghanen eigenlijk. Ja, uw misschien, misschien niet zo heel veel. Ik, ja, je doet het natuurlijk ook voor jezelf. Ik vind het ontzettend leuk om te ja. doen en ik, dit is mijn grote passie. En uh, ja, God, ik denk een ik denk, heel eerlijk antwoord. Ik denk dat Afghanen daar niet zoveel aan hebben. Nee. nee. Maar je hebt dus enorme ervaring in conflictlanden, maar ook in Afghanistan. Kun je nou? Ik heb nu enig idee als we nou over vijf jaar hier weer zitten hoe Afghanistan er dan uitziet, of over tien jaar? Een moeilijke vraag. Maar nou, als ik even in de kristallenbol mag kijken. Wat ik, wat ik zo in de afgelopen twee jaar gehoord heb, en zeker in de afgelopen maanden. Eh, ik denk dat eh, de meeste Afghanen die maken zich grote zorgen voor een nieuwe burgeroorlog. Want de talibaners zijn nog heel erg actief. De, de, de krijgsheren zijn nog steeds actief. Als uh, de Westen zich gaat terugtrekken, uh, dan uh, ontstaat er een machtsvacuum. En dat zal waarschijnlijk opge opgevuld worden door, uh, door niet zo'n hele fijne jongens. En dan wordt waarschijnlijk weer gevochten. Ton Koenen, bedankt. Het boek heet, ik zei het al, Afghanistan ongecensureerd. Uitgeverij Lemniscaat. En ik meld nog dat u donderdag een uur te gast bent bij Kunststof. Radio 1, 19 uur. Dank Bedankt. Ja, dank wel. En dan uh, gaan we nu naar New York, naar Marcella Meske. Uh, finale dames in het US Open. Marcella, zeg het eens. Ja, het is uh, spektakel hoor, want uh, verrassende scoren... in die partij tussen Serena Williams, de grote favoriet uit Amerika... tegen de Australische Samantha Stoser. Maar Samantha Stoser, die pakt heel brutaal de eerste set met 6-2... Speelt fantastisch tennis, breekt de service van Williams twee keer en wint die eerste set verdiend. Williams minder op dreef, slaat maar 35% eerste services in. En dat voor de vrouw met de hardste service ter wereld. Ze moet dus terugkomen in de tweede set, daar is ze mee bezig. Williams leidt nu met 2-1, maar er is een accafietje gebeurd in de tweede game. Want Williams kreeg een waarschuwing van de umpire. Tijdens een rally schreeuwde ze te vroeg, come on, Terwijl haar tegenstander nog kans had om de bal terug te spelen. Het punt werd automatisch aan Sam Stoser gegeven. En Williams ging door het lint werkelijk. En het publiek ook. Het was wel een soort keerpunt. Want Williams stond 6-2, 1-0, een break, achter. En nu staat ze 2-1 voor. Ze is fel geworden, ze is boos. Ze vloekt tegen de umpire. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt, maar we zijn nog lang niet klaar. Maar het is een verrassende ontwikkeling in ieder geval. Want die Australische. De Italische Sam Stozer leidt met 6-2. Maar Williams nu op 2-1 in de tweede set. I am a mother, mamma rara I am a mother, tu a mamma rara beta, Laura mura puñadía está, I am a mother, mamma rara I am a mother, tu mamma Thank you. Mamma, that I must do my dear, that I must do my mamma, that I La do my mamma, that I must do my mamma, that I must do my dear, that I must Willem Nijhold, goedavond. Kunt u dit even afkondigen? Uh, dit was uh, Mama uh, Jangan Marabetta. Ja, wat betekent en dat? Dat betekent dat nou, de vertaling hierop staat, mama wees niet boos. Maar het is eigenlijk mama niet nog een keer. Oh. Het is een, uh, een bede aan de moeder om niet altijd te zeggen van pas op voor de jongens. Ja, ik heb het nu wel gehoord. Ja. Dat is het zo'n beetje. En ja, heel vrolijk. En het ensemble, het Bintang Sinai, dat is ja. Stralende Ster, staat hier. Ja. Ja, ja, en dit is helemaal uh, terug naar. Uh, dit is uh, tempo tempo doelu. Doelu. Terug ah. naar Nederlands-Indië? Ja, min of meer, ja. Ja, we draaien dat natuurlijk niet voor niks, want nee. deze week komt Met Bonsend Hart uit. Ja. Uw uh, memoires, mag ik wel zeggen, toch? Zo mag je het wel noemen, ja. ja. Het, is, uh, het is geen autobiografie, hoor. Nee, nee het, het, dus zijn, memoirs, het zijn. Uh, het zijn brieven die ik aan Helle Haas heb ja. geschreven. Ja. En uh, ja, ik heb haar destijds ontmoet. Ik kende haar werk natuurlijk al en ze kende mijn werk. Ik heb wel eens in de zaal zien zitten en dan was ik zeer gevleid. Maar um, <laughs> wij waren samen bij Rick Velderhof in de villa. En uh, dat klikte meteen en dat was zo gezellig. En ik had, ik had echt een soort van uh, ja, uh, gevoel dat ik weer een, een, een tiener was. En zij ook. Ze ja. was een, echt een meisje. En, dat, uh, en ik mocht getast dragen en zo. We gingen ook uh, ontzettend gezellig met elkaar om. En dat was natuurlijk, ja, Indonesisch ja. achtergrond, alle twee. En dat en dat en zus en zo. We zeiden ook Indonesische woordjes tegen elkaar. En toen ben ik haar daarna wat kaartjes gaan schrijven. Als ik op tournee in Groningen was of zo, dan dacht ik, ach, dat is wel een leuk kaartje dat stuurt naar Hella en uh, uh, we belden elkaar vrij veel, en uh, ik kwam er ook wel eens bij Hella en haar man destijds toen nog. En op een gegeven moment had ik haar een, een, een kaart geschreven met een klein verhaaltje erop over mijn moeder, waar ik heel dol op was. Ik was een echt moederskindje en ik zat altijd bij erachter op de fiets en ik had dus er zijn zak koekjes bij me en die scheurde. De, de, van dat gehobbel. En toen vielen de koekjes op de straat. Toen ging ik ontzettend uh, zitten blaren. En toen zei mijn moeder: Nou, uh, hou nou maar op. Weet je wat? Denk maar dat je een klein duimpje bent. En toen was ik stand te beden stil. <tie> en toen heb ik de koekjes die nog overbleven in het zakje uitgegooid. Goed, of... En een klein duimpje gespeeld. En ik was ontzettend tevreden met het feit dat ik een rol. Nou ja, dat is uh, geboren voor het toneel. Dus. Ja. En toen schreef ze me, ja. oh. vroeg ja. ze me schrijf mij eens wat meer en schrijf eens wat oh, langere brieven. Vandaar, in. want die brieven zijn heel lang voor brieven, zou ik maar zeggen. En ja, Toen dacht ik, nou, oké okay, dan. Dus, in het boek. Ja, ja. De, de eerste brief was is ook ja. twaalf, twaalf ja. kantjes of zo. Ja, ja. En daar is weer ingeschrapt, hoor, in de brieven. Want ik heb natuurlijk ook over haar en haar man en mezelf uh, dingen geschreven. Ja, dat schreef. haar reacties ontbreken in het boek, hè? Uh, het, was, het is geen correspondentie, nee, nee, nee. nee. maar je schrijft ook niet wat ze telefonisch N erover zei nee, of zo. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, ze Nee, nee, nee, we hadden erg... Uh... Dus het is meer een, een het is aangrijpingspunt een... voor u geweest... Ja, om uw ja. herinneringen op ja, te schrijven? Ja, en, en inderdaad, na, na een aantal brieven... Uh, belten ze me weer op en zei: God, je hebt een ontzettende goede pen van schrijven, film. dat, dat ja. heb ik nooit vermoed. En je, hebt, je schrijft mooie zinnen en, en je schrijft er mooi in... en toen zei ik, ja, ik heb dat Nederlands heel hoog zitten. Ik ben een ontzettende taalfanaat. En... Dat, uh... Uh, dat blijkt wel uit het boek ook, veel gemopper over verkeerd taalgebruik. Nou ja, dat vind ik ook heel jammer. We hebben een schitterende taal, ja. en ik vind dat als je op het toneel gaat staan, hè, dan heb ik niks of tegen. Of voor het... de radio gaat praten. Of misschien? voor de radio gaat praten met een zachte g. Ja, dan dat. dat dankjewel. Uh, ja, nee, nee, niet dankjewel. Je had hem af moeten leren, gewoon klaar. <lacht> zeg, hier nee. ligt dat boek dan? <lacht> ja. Wat staat er voorop? Kun je dat even beschrijven? Uh, wat er voorop staat. Uh, het is een straatje in een buitenwijk van. Ik denk Gombong, want daar ben ik geboren. En dat was echt een diep in het oerwoud weggestopt garnizoensplaatsje... waar mijn vader dan uh, militair instructeur was. Toen nog corporaal, later sergeant en toen sergeant-major. En ik denk dat dat ons huis is, dat ja. op de achtergrond staat. Mijn vader staat in pyjama en op slippers. Ja, op dat betekent erf. dat dat in de namiddag is. Dan ja. was hij klaar met zijn werk. En dan ging die man hier... En dan trok hij zijn pyjama aan en dan gingen we slenteren. En mijn broertje staat er niet op, want we gingen meestal... mijn broer en ik samen, we waren altijd samen, met mijn vader wandelen. Maar dit is toevallig een kiekje waar ik alleen op sta. Ja. En ik uh, schrijf daar ook over in de... Ja, e u schrijft daarover. Ja. U beschrijft de jeugd tot ongeveer uw achtste, zal ik maar zeggen. Ja. Eh, als, een, als een idylle, haast nostalgisch. Ja, dat was met glans overladen. Dat was natuurlijk een heel beschermd en, en vrij en, en, en mooi leven... In Indonesië, we hadden fantastisch lieve bediendes. En uh, nou ja, dan schrijf ik ook uh, over die oppas die we ja. in het begin hadden. Die colo, uh, uh, dat was eigenlijk een moordenaar. En dat is, maar ja, dan moet je het boek maar lezen. Ja, ik heb dat het boek helemaal heel gelezen. Heel spannend om te oh, dat is Als leuk u om acht, te horen. Als je acht bent, gaat hij indelen tussen opeens over in oorlog. Pats van de ene op de andere dag. Ik heb ja, het gevoel kan... in mijn herinnering dat ik van de ene op de andere dag Midden in de oorlog stond. En dat was ook. Ik zat met mijn. Ik weet nog. Dat staat er niet in. Dat ik met mijn buurmeisje Ilse. Uh, de, de, de naam ken ik nog, Ilse Evelijn Veren. En uh, daar speelde ik altijd mee. Mijn broertje speelde veel meer met jongens en die ging voetballen. En dat was een echt manneke. En ik was een beetje een ja, meisjesachtig jongetje... dat graag uh, poppenkleertjes maakte samen met Ilse. En ik zat met haar op de aan dat achterplatje, uh, achter, uh, te spelen, herinner ik me nog. En toen kwam onze uh, oppas kwam naar ons, toe, naar ons toe en zei... Njo, je moet komen, joh Nippon datang. De Japan zijn gekomen. Thuiskomen. Awa, tjepat, tjepat, snel, snel. Nou, ik naar huis. En ik wist dat er oorlog was. En ik had ook Japanners binnen zien komen. Want wij wonen in Sumenep Dat is het meest oostelijke uh, stadje aan, in, op Madura. En dat was de binnenval voor Japan... Ja. Dat was een heel strategisch punt. En ik herinner me nog dat mijn vader daar heel erg uh, ongelukkig over was. Want ze hadden maar één tank om eventueel de Jappen te, weg te jagen... het eiland te, verdelen, ja. te verdedigen. En uh, toen bleek dat de Jappen waren gekomen. Want die zochten dan huizen uit voor de officieren... En ons huis viel daaronder. En mijn moeder moest. Uh, ik weet nog, mijn moeder weende. En, en rende door de, de, de, de gangen en kamers. En we mochten allemaal. We mochten net zoveel barang meenemen als we konden dragen. Dus we kregen een rugzak om en een koffertje. En op een vrachtwagen. Ja. En de bedienden stonden daar. En dat weet ik nog: dat we afscheid moesten nemen van de bedienden ook. En dat Babu uh, Aya ah ja, ontzettend huilde. En uh, ze stonden allemaal bij de poort en de vrachtwagen reed weg en ik zag ze kleiner en kleiner en kleiner worden. En ja, er stonden al vrouwen en kinderen op die vrachtwagen. Je moest allemaal staan. Daar werden dus een heleboel huizen gevorderd en al, alles wat erin wonen moest weg, eruit, weg ja. en niks meenemen. Geld of zo wat. En, en, en ik had mijn rolschaatsen mee zei, Laat die nog maar hier, want die zijn zo zwaar. Ja. Maar ik had iets van: ik ga toch rollen. Die heb ik gekregen. Ik ah, wil ja. rollschaatsen straks. Ja. Maar, maar het en nog... bediende ik ver, verkleinde in mijn beeld. Ja. En dat ik toch het besef had toen al, acht jaar oud. die zie ik nooit meer terug. Ja. Nee, want dan krijg je dat jappenkamp. En, en dan ik, ik moet Jappen zeggen kamp. wat daar indrukwekkend aan is. U beschrijft de honger. Ja. Haast, haast voelbaar en tastbaar. Ja. Nou. Ik moeder. Uh, Honger doet pijn, hoor, echt ja. waar. Dat knijpt je in je moeder, maag. Mijn uh, moeder betrekkelijk... Uh, zoals... Mijn moeder was een fantastisch mens. Maar die, ik kom er dan toe om... Uh, Mijn moeder deed een alles. Een kat tussen de deur... Je moest wel, maar iedereen deed tussen dat. Tussen de deur te vermoorden. Ja, ja. Ja, nou ja, dat Omdat is... Omdat jullie de... moesten eten. We moesten eten. We, eten. We, ja. dat Iedereen vrat alles wat binnenkwam. Ik weet nog dat uh, honden ook, die wel eens binnenkwamen scharrelen en zo. Nou, dan hoorde je weer een gejank en een geblaf. En dan was er weer een hond uh, gepotonkt. Ja. En dat werd verdeeld onder de mensen. En dat katje, ja, dat was zelf ook al een magere kat. Ja. En, uh, en waar uh, mensen toe komen. Ja, ik, Het mooiste is uw moeder, is op een gegeven moment. Zo dapper, die verstout zich om naar de Japanse kampcommandant te gaan... Ja. en te zeggen dat, dat er meer eten moet komen. Iedereen verklaarde haar voor gek, maar ze deed het heel keurig. Ze vroeg aan mevrouw van de Poel... ik zie er nog voor me een statige, grijsblonde dame. Kamphoofd. In ja. ja, het kamphoofd. Het was een Nederlandse die dus ja. in Japan op school was gegaan. Dus Japan sprak en dan ook vertaalde. En mijn moeder zei heel keurig... wilt u de, uh, uh, de commandant vragen of de keizer hier... Uh, uh, uh, mee akkoord zou gaan dat mensen en kinderen die hard moeten werken, zo weinig Potje eten krijgen. Eis, ja. En dat was echt een handje rijd. Ja. Ze kon het in een kopje doen en op een... Op een en toen sloeg hij haar uh, inderdaad met zijn riem van die trap af. En uh, wij bleren natuurlijk en zo. En ja, dat is... Uh, dat zijn, nou ja, de dingen die ik schrijf die laten me eigenlijk nooit helemaal los. Nee. Hebben die u nooit losgelaten of zijn die scherper naar voren gekomen omdat u die brieven bent gaan schrijven? Nou, ik zal zeggen: het, het heeft me nooit losgelaten, nooit, nooit, nooit. Want ik weet nog wel dat toen ik eens een keer in Frankrijk was, heel lang geleden, en ik daar uh, op vakantie was, en uh, het was, ik denk, meer dan dertig jaar geleden. Uh, en ik ging een plasje doen bij zo'n uh, stop onderweg. En toen kwamen er ineens een heleboel Japanners, de heren, binnen. En ik hoorde meteen dat het Japanners waren. En die gingen heel hard, want ze schreeuwen altijd zo. En ja. uh, ze hoesten eigenlijk aan elkaar. En toen heb ik heel hard... Kjotske! Kjotske! Ja. Nore! geschreeuwd, want dat moest je roepen... zodra er een Japan er in de buurt was, moest je kjotske roepen. En je zag hem als eerste. Dat betekent in de houding kere betekent buigen, nore betekent weer overeind. Dan moest je net zo lang gebogen staan totdat een jap... en al was het, het waren jongens van negentien vaak, zoiets, hè. En ik weet nog dat die hele ruimte doodstil viel. En dat ik zelf dacht, jeetje, dat, waar komt dit vandaan ineens? Maar ik moest even laten weten... Ja. Dat, uh, dat er een oorlog was geweest, maar en, ze weten het zelf niet. Maar en, en, en nu de... nog, met Fukushima, denkt u in eerste instantie net ja. goed. Ja. Net goed. Ja. Nou, ik hoorde dus nieuws van mm -hmm, 12 uur of zo hè, op de radio. Mijn vriend luistert heel veel naar de radio... en dan loop ik altijd weg als de reclames komen. Want daar word ik stapelgek van. Uh, en er werd nieuws aangekondigd en dan komen er zo'n paar onderwerpen. Uh, en ik hoorde aardbeving in Japan. Net goed, dacht ik. En liep toen weg. Verder hoorde ik er niets over. En ja. toen s'avonds zag ik op het journaal de beelden... en toen was ik er ontdaan over. En toen heb ik mezelf heel lelijk gevonden... Ja. dat ik dat heb gedacht ja. in eerste instantie. Ja. Maar ik begrijp het ook wel. Want uh, ik bedoel, nadat ik die beelden had gezien... en al die mensen in hun... Afschuwelijke staat waarin ze, hè, ik bedoel, het verder het leven weer op moeten pakken. Toen dacht ik toch, dat mag je nooit meer denken. Ja. Maar dan ja. moest je voor dit boek, om het op te schrijven, al die beelden heel concreet weer uh, oproepen. Het valt op dat ze, dat ze vaak heel in detail naar voren komen ja. met wat voor weer het was, wat ja. de mensen aan hadden, wat dat ja. stond te bloeien. Ja. Is dat ook niet pijnlijk geweest, om omdat zo weer... Uh... Nee, hoor, ik heb, niet, ik heb niet zitten janken boven die brieven. Maar nee, ik heb dat... wel uh, zuchten van verlichting geslaagd, geslaagd. Omdat ik dacht, zo, dat we weer... En Hella zei ook tegen mij dan door de door dingen... Dus dat was heel mooi, Willem. En, en, en nou ja, ik bedoel, over Indië bijvoorbeeld. Hè, over dat Jappenkamp en zo. Dan zei ze, ga nou door daarmee. Want echt, dat ontlucht je ook. En, en, en het zijn... Verhalen die de mensen eens moeten lezen en die ze niet bij Willem Nijholt vermoeden. Ja. Dat die bestaan. Want ze weten allemaal dat ik leuk met Tante Lien pachok kan praten en zo. Ik heb zelfs geen Indisch bloed, hoor. Echt niet. Geen druppel. Mijn ja. vader is uh, overreizenaar. En mijn moeder komt uit Gelderland. Dus uh, ik bedoel. En ze zijn niet vreemd geweest, geloof ik absoluut niet. En ik lijk ook op mijn vader. Dus. Uh, <laughs> uh, maar ik heb gewoon geen Indisch bloed. Maar ik heb wel. Ik ben, ge ik ben gestoofd door de tropenzon, zeg ik altijd. Ja, ja. En ik heb mijn hele leven lang getraind als acteur... omdat dat was... Uh, nou ja, ik heb spraakles gehad van Annie Veldkamp... die een werkelijke Nederlandica was... en mij de liefde voor de taal heeft bijgebracht. Maar ik heb ook een hele goede tip gehad... van een, een, een, een omioed. Dat was een, uh, een Indonesische radenmas... die bewegingles gaf bij ons. En die zei, je moet observeren. Je moet altijd, als je een rol speelt, kijken... hoe... Uh, is de lichaamstaal van die man, kan ik dat gebruiken? Hoe kijkt iemand wanneer die liegt en zo? En toen zei ik, oh, maar dat, uh, dat, zei ik, oh, mute, dat heb ik altijd al gedaan. Ja, ja. Ik heb altijd op details gelet. En ook omdat ik zo in mezelf trok en alleen mijn ogen ophield. Mm -hmm. Ik denk, daarom is dat weer naar boven gespuugd bij het schrijven. Tot goed begrip met bonzend hart. Nu in de winkels gaat behalve over Indië ook... over theater, Wim Sonneveld, ja, Gerard ja, Dreef, uw hele ja, leven eigenlijk. Ja. Nou, en ook, nog niet mijn hele leven. Ik hoop ben, nog een jaar of tien mee te gaan. Hoor. Ben, tot op heden. <laughs> en ook is een tiendelige DVD met hoogtepunten... Ja, uit uw fucking carrière verschenen. Ja. En wat Wil... ik zo leuk vind van die DVD... er is natuurlijk veel huppel en gespring... maar er staan toch ook nog een paar hele goede rollen op... In mooie stukken. En ik vind dat dat... Ik ben acteur. En ik ben musicalster geworden. Maar ik voel mij nog altijd acteur op de eerste plaats. Willem Nijholt, dank u wel. Ah, dank je wel. En dan gaan we nu weer naar Marcella Mesker. U.S. Open. New York. Ja, en uh, het wordt uh, steeds uh, een uh, mooiere wedstrijd. Het is echt een finale waardig, uh, deze finale tussen Serena Williams en Sam Stoser. En die Australische Sam Stoser, die leidt nu... Met 6-2 en 4-3. Ze heeft zojuist in de zevende game van deze tweede set de service van Williams gebroken. Dus Williams moet echt haar spel nog zien te verbeteren. Wil ze hier nog een derde set eruit slepen? Dat zou sowieso bijzonder zijn in New York, want het is uh, al heel lang geleden dat hier een vrouwenfinale een drie-setter was. Dan moeten we helemaal terug naar 1995, toen Monica Seles nog tegen Steffi Graaf speelde. Daarna. Allemaal twee setters geweest. Voor het Amerikaanse publiek en voor ja, de dag van 9-11 is het toch te hopen dat de Amerikaanse Serena Williams nog terugkomt. Maar het wordt moeilijk, want uh, Sam Stoser, de Australische, speelt de sterren van de hemel. Ze leidt met 6-2 en 4-3. Het is 5 voor 12. Uh, dank, Marcella Mesker. Uh, u zag vandaag vast allemaal de herdenking op Ground Zero... en veel mensen met blauwe lintjes op hun borst. Maar hoezo? Tijd voor research, dachten wij. Nou, het kan zijn tegen postaatkanker, ME, kindermisbruik, roken of voor beter water. Maar wat heeft het allemaal met 9-11 te maken? Jasper Rischen, journalist en producer, woonachtig in New York, nu in Manhattan, ging op zoek. Hallo, Jasper. Weet je inmiddels waarvoor ja, dat blauwe... Hallo. Weet je waarvoor dat blauwe lintje was nu? Nou, ik kreeg voor jullie de vraag vanmiddag. En ik ben direct naar Garantero gegaan om uh, pols achter te nemen. Heel goed. Uh, en ik weet dat ik jullie enigszins moet teleurstellen. Uh, omdat het niet zo heel veel voorstelt. Uh, sterker nog, ik zag helemaal niet heel veel mensen rondlopen vanmiddag. die nog steeds dat lintje om hadden. Uh, uiteindelijk kwam ik één vrouw tegen. Uh, en ik vroeg aan haar: uh, wat betekent dat lintje? Uh, en zij schrok van mijn vraag. Uh, en zei: Oh ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Uh, ik zeg, waarom draagt hij het van Ja, nou oh ja, dat, uh, dat moest van mijn werk. Ik werk voor de burgemeester. En iedereen die voor de burgemeester werkte, moest een lintje omdoen. Uh, en toen kwam ik later nog iemand tegen. Iemand die wel heel emotioneel was over het lintje. Uh, want dat bleek namelijk een familielid van een van de slachtoffers. Uh, en zij zei: de lintjes waren puur voor degene die vandaag bij de herdenkingsdienst mochten zijn. Dus oh. op kan ik ook bij de uh, nieuw uh, heropende uh, uh, uh, gedenktekenen, de twee fonteinen. Uh, en zij dus de enige die op, uh, op het gedenkteken mogen zijn mensen met een blauw lintje. Oh, het is dus gewoon een toegangsbewijs. Ik heb er niet veel van voor. Niks symbolisch. Iedereen dacht dat het een symbool maar het is gewoon een toegangsbewijs. Zoals je ook in de disco krijgt of zo. Ja, precies. Nou, natuurlijk, Amerikanen hangen alles een mooie betekenis op. Dus ik zag een dacht ik, een hele trotse oude marineman. Uh, vol in uniform. Uh, en die had, de medaille, uh, had allemaal medailles op zijn borst. En dit blauwe linkje daar vooral tussen gezet. En gezegd, deze gaat er nooit meer af. Want dit is het bewijs dat ik vanochtend uh, bij de 10 herdenking van 9-11 was. Samen met George Bush. Samen met president Obama. Met de twee first ladies. hij uh, voor hem was het linkje heel erg bijzonder. Kijk eens aan, zo krijgt dat linkje toch nog hè, een diepere betekenis eigenlijk. Uh, verwijzing naar 9-11. Uh, Jasper Richen, ja, dank je wel voor je uh, ijverige en... Uh, uh, verhelderende research. Dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek. En ik eindig met een gedicht. En als u nu denkt, dat kan ik ook, doe het dan. En zend in voor de Turings Nationale Gedichtenwedstrijd. Zie onze website www.methetoogopmorgen.nl .methet En dit is uit de nieuwe bundel van Sylvie Marie, Storm. Ooit sloot ik me op in het tuinhuis. Om de wind beter te zien. Door het raam zag ik bomen buigen om een blad te bewaren... het gras als was het onder de voet gelopen. Dat was nog niets. Met de regen ging ook het dak bewegen. Dikke druppels in mijn kruin. Je kwam met jas en dekens. Nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan.